Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Internationale Burgerluchtvaartorganisatie legt bij Rusland de verantwoordelijkheid voor het neerhalen van vlucht MH17. En daarmee heeft dat land de internationale afspraken over de burgerluchtvaart geschonden. De organisatie die onderdeel is van de VN komt met het oordeel in een zaak die was aangespannen door Nederland en Australië. Wat de gevolgen zijn van de uitspraak is niet bekend. Buitenlandminister Veldkamp spreekt van een duidelijk signaal aan de internationale gemeenschap dat staten niet zonder gevolgen het internationale recht kunnen schenden. In Gaza is de Israëlische-Amerikaanse gegijzelde Eden Alexander vrijgelaten. Hamas heeft hem overgedragen aan het Rode Kruis dat hem vervolgens overdroeg aan het Israëlische leger. En dat heeft de overdracht inmiddels bevestigd. Na de vrijlating van Eden Alexander worden er volgens Israël nog 58 mensen door Hamas in gijzeling gehouden. Vermoedelijk zijn daarvan nog 24 mensen in leven. Een Israëlische delegatie vliegt morgen naar Qatar om te onderhandelen over een staakt het vuren en het vrijlaten van meer gijzelaars. In maart besloot Israël uit de onderhandelingen te stappen. Die gingen over een mogelijke verlenging van het bestand dat toen gold. De beslissing om weer mee te doen komt vlak na een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en Donald Trump. Netanyahu bedankte de Amerikaanse president voor zijn hulp bij de vrijlating van Eden Alexander. Justitie in België verdenkt een Nederlander van 19 van poging tot doodslag. Hij werd met twee anderen in de haven van Antwerpen betrapt op het uithalen van drugs uit containers. De man van 19 reed in op een agent. De drie uithalers zitten vast. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het tussen 6 en 13 graden. Morgen weer zonnig en vrij warm met 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Um, ja, ik heb misschien zelfs nu meer Sins ja. dan eerst. Want ik heb vroeger gebruikte ik altijd nog presets van uh, Sins op Logic, zeg maar. Mm. Um, het heet Alchemy, voor iemand die dat kent. En, <laughs> en toen, ik okay, nu zit ik op Codart. en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 dus het eerste setje van drie, als ik het uh, wel heb. Was Toch? Hij? Drie nummers achter elkaar, hè? Ja, ja dat dacht ik al. Uh, want we begonnen met <lacht> Fallen Angel en daarachter hoorde je Bos, Apollo. Yes. En daarachter Black Oil. Dus die mensen denken is dat zo'n lange nummer, Fallen Angel? Nee, daar zitten dus... Uh, <lacht> het, het zijn drie tracks. Uh, maar dat wordt nog even een uh, leuk leukheidje bij het uh, monteren straks.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 Even een tekst en uitleg. Want we maken van dit alles ook een samenvatting. Maar we gaan natuurlijk ook nog even met Seiki praten over de instrumenten die zij bij zich heeft. Op het picknickkleed, zeg ik het goed zo. Ja, want De visuals doen ook een beetje het vermoeden dat je ergens gewoon in het bos zit...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 95 of zo. Ah. Um, <laughs> zoiets. Ja. Um, Hoe ben je eraan gekomen? Uh, mijn oom... Ja. die wilde deze... Uh, hoefde deze niet meer. En toen vroeg hij aan mij of ik hem wilde. Dus ik van ja, ja, die wil ik wel. Ja. Um, ja. En dan... Uh, wat, uh, voel je voel je neus? Uh, dus wat meer uh, recht voor je? Of ik weet niet. Uh, ik, uh, kijk. Oh, ja, dat is dat uh, met, met die stokjes... Uh, waar je ook op uh, loopt slaan. Ja. De sticks. De drumstick. Ja.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 no space can't to prove you wrong. They love you.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 In dat opzicht? Ja, wel een beetje. Ja. Um, ik kan nog wel ietsje beter worden. Multi-instrumentalist multi zijn. Ja. Ja. Maar ik vind het wel heel leuk om tijdens een optreden heel de tijd bezig te kunnen zijn. Want anders moet ik altijd een soort van... Ik heb dan heel veel gevoel dat ik moet wachten. Ja. Uh, ik wil heel graag gewoon heel tijd in het moment kunnen blijven. En dat helpt door dingen te doen live en live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 Denk ik, ja, behaal ik gewoon inspiratie uit dus boeken over Griekse mythologie. En um, natuurlijk ook mijn eigen problemen en zo. Ja. En ook kapitalisme. Want daar um, kan dus ik veel het is ook een maatschappelijke stellingname wat je, wat je doet als ik, <laughs> als ik het zo hoor. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. ja. ja. Um, Als mensen wat meer over jou willen weten, hoe kunnen ze dat...